Joris Dubenitski met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben gereageerd op een vakantiefoto... waarop is te zien dat ze zich niet aan de coronaregels houden. Ze houden geen afstand van een man met wie ze in Griekenland op de foto gingen. De koning en koningin zeggen dat ze er in de spontaniteit van het moment... niet goed op hebben gelet en dat wel hadden moeten doen. Ze zeggen dat het naleven van de coronaregels essentieel is... om het virus eronder te krijgen, ook tijdens een vakantie.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 Studentenorganisaties protesteren tegen hoge huurprijzen voor studentenkamers. In vijf steden voeren ze actie. In Wageningen, Nijmegen, Utrecht, Amsterdam en Groningen. De protesten zijn georganiseerd door studentenvakbond LSVB en vakbond FNV. Zij zeggen dat 400 euro per maand een redelijke prijs is voor een studentenkamer. Maar in sommige steden wordt 700 euro of meer gevraagd. De artsen die als eerste de Russische oppositieleider Alexei Navalny hebben behandeld... zeggen dat ze zijn leven hebben gered. Hij werd vorige week onwel in een vliegtuig naar Moskou en verloor het bewustzijn. Sindsdien ligt hij in coma. Afgelopen weekend is Navalny verplaatst van de Siberische stad Omsk naar een ziekenhuis in Duitsland. Het weer verspreidt over het land buien, plaatselijk met onweer. In de loop van de dag wordt het vanuit het westen op steeds meer plaatsen droog met meer zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Vanavond en vannacht vanuit het zuidwesten regen. En ook morgen lange tijd regen. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. File in Noord-Holland op de A9 naar Alkmaar. Tussen Geestenknop en Kooimeer heb je een kwartier vertraging. Er staat 6 kilometer file door Bergingswerk. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Luisteraars bij het tweede uur van ZFM Live op deze maandag. We begonnen met Vladimir Kosma en zijn orkest... met het nummer Nadia's Theme. Mijn naam is Jaap Funnelkotter... en ik mag ook dit tweede uur uw muzikale gastheer zijn. Het tweede nummer is van onze artiest van de dag... Siep van der Ploeg met de kast Hart van Mijn Gevoel. Contouren in het land Vervagen in de mist Het schemer wordt verdrongen De nacht wordt uitgewist In een doorhof van emoties Is de tijd voorbij gegaan Dan loop ik naar de kamer Waar jouw spullen niet There's such a difference between us and the me. Je herkende natuurlijk allemaal de stem van Adel met het nummer Hello. En daarvoor Siep van der Ploeg met Hart van Mijn Gevoel. Dan uh, staat uh, nu klaar Frida Boccara met haar grootste hit, denk ik kan je wel zeggen, 100.000 chansons. met saint chansons en klassieke liefhebbers... hebben natuurlijk hier ook de aria uit de Matthäus Passion... van Johann Sebastian Bach herkend. Mag dit mijn hertse rein? Want dit nummer is qua melodie daarop geïnspireerd. Een van de, vind ik nog steeds, beste Duitse singer-songwriters... is Reinhard May hier in Nederland wereldberoemd geworden... met zijn Goed en Lacht Vrienden. Wat we natuurlijk nog iedere avond twee keer horen... aan het begin en het einde van Met het Oog op Morgen. Maar hij heeft zoveel meer geschreven. Prachtige teksten. En uh, ik heb nu klaarstaan voor u... Die mouwen meiner Zeit. Oftewel, De Muren van Mijn Tijd. De inrongen verblassen und des Tages rum vergeht. Die Spuren, die wir heute ziehen, sind morgen schon verweht. Doch in uns ist die Sehnsucht, dass etwas von uns bleibt. Ein Fußabdruck am Ufer, ehe der Strom uns weiter treibt. Nur ein Graffiti, das sich von der wand erblickt, so wie ein Schrei, der sagen will, schaut her, ich hab gelebt, so nehm ich, was an Mut mir bleibt, und in der Dunkelheit sprühe ich das Wort Hoffnung auf die Mauern meiner Zeit. Sind verschlossen, die Blicke leer und kalt, die Brüderlichkeit kapituliert vor Zwietracht und Gewalt, und da ist so viel Not und Sorge gleich vor unserer Tür. Und wenn wir ein Kind lächeln sehen, so weinen zehn dafür der Himmel hat sich abgewandt, die Zuversicht versiegt. Manchmal ist's, als ob alle Last auf meinen Schultern liegt. Doch tief aus meiner Ohnmacht und aus meiner Traurigkeit sprühe ich das Wort Hoffnung auf die Mauern meiner Zeit. Geht der Wahnsinn und um uns steigt die Flut, die Welt geht aus den Fugen und ich rede noch von Mut. Wir irren in der Finsternis, und doch ist da ein Licht, ein Widerschein von Menschlichkeit, ich übelse in nicht. Und wenn auf meinem Stein sich frech das Unkraut wiegt im Wind, die Worte ewig unvergessen überwuchert sind, bleibt zwischen den Parolen von Hass und Bitterkeit vielleicht auch das Wort Hoffnung auf den Mauern jener Zeit. Blijft tussen de parolen van hass en bitterheid. Vielleicht ook het woord hoffnung op de mouwen. jener tijd. Ja, ik dacht dat ik niets te veel gezegd had. Prachtige stem, mooie tekst. Fantastisch sober begeleid. Eh. Uh, in Nederland hebben we ook de nodige kanjers uh, en ik heb er weer eentje klaarstaan, Frank Boeije, Frank Boeije doet hier een cover van het beroemde nummer van Elvis Presley, Can't Help Falling In Love. En dat is, <coughs> excuus, in het Nederlands geworden, kan er niets aan doen. Liefste ga je mee, dit dat, zo moeten zijn. Ja, Frank Boeijen met de cover van Elvis Presley's Can't Help Falling In Love. Kan er niets aan doen. Dan uh, nu weer wat Spaans. Uh, er zijn veel Spaanse zangers uh, die ik een warm hart toedraag... maar één daarvan is zeker José Luis Perales. Een fantastische zanger die ook in het Latijnse genre overladen is met awards... Uh, een van de toppers altijd als hij optreedt in het grote Latin Festival in Viña del Mar in Chile. En uh, hij zingt uh, ook prachtige teksten. Dit nummer wat nu klaar staat, heet Me gusta la palabra libertad. Oftewel, ik houd van het woord vrijheid. En daar gaat het over, over de vrijheid. José Luis Perales. Prefiero ser caminante a ser camino, ser libre a ser esclavo, ser beso a ser puñal. Prefiero un campo de hierba mojada a un campo de batalla que huele a soledad. Prefiero la luz del sol al negro de una mirada. Prefiero una risa blanca al dolor Prefiero ser soñador a ser matador de sueños Prefiero volar a ser cazador Prefiero un vuelo blanco de paloma libertad sombra y luz tierra y mar me gusta la palabra libertad prefiero ser temeroso a ser temido ser lluvia a ser estío ser campo a ser ciudad prefiero ser noche clara de luna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 blanco de paloma son rayo tierra y mar me gusta la palabra libertad son rayo tierra y mar me gusta la palabra libertad prefiero ser caminante a ser camino ser libre a ser esclavo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 La oh, oh, oh. Me gusta la palabra libertad, oh, oh, oh. Oh, oh. me gusta la palabra libertad, me gusta la palabra libertad. ZOMBRA Y LUZ Tierra Y Mar Me gusta la palabra libertad ZOMBRA Y LUZ Tierra Y Mar Ja, en dat was de stem van José Luis Perales. Dan gaan we wat doen in het, uh, in het Frans... En wel, we gaan luisteren naar Francis Cabrel. Francis Cabrel, een Franse chansonnier, wat minder bekend in Nederland, maar hij heeft toch prachtige nummers op zijn repertoire staan. En een daarvan is Je l'aime à mourir, oftewel ik hou van haar tot aan de dood. Moi je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 La battit dépend entre nous et le ciel et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir ne veut pas dormir je l'aime à mourir elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi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 Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira. On n'aura qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire. Je l'aime à mourir. Et that was Francis Cabrel, Je l'aime à mourir. Euh... Eerst een uh, uurtje draaide ik wat Portugees en in het tweede uur ook weer. Ik probeer ook altijd wat uit Portugal te laten horen. Een uh, hele muzikale taal met uh, prachtige zangers en zangeressen. Nu staat klaar Teresa Tarauca. Teresa tarauka met saudade, silencio y sombra. Oftewel verlangen, stilte en schaduw. vader van Teresa Tarauka. Dan de laatste optreden van de artiest van de dag, Siep van der Ploeg. En daarvoor heb ik een uh, nummer in het Fries gekozen, want het is uiteindelijk een Friese band. Uh, het origineel werd geschreven door Paul de Leeuw. En uh, dan heet het Ik heb je lief. En de kast noemt het Ik Ha Dij lief'. Ik gij oproep in mijn gedachten, dan word ik zo van daar. Ik viel het doos, ik dijk voorbij, als ik daar die zo dienst in beheer. Het zit in honderdduizend flinters, die weer zweven, droef mijn wee. Ga die leef mijn leven. Het is wel een meer als hadden van, het is krekt, al was toen in mijn bloed zist. En ik kende niets van die mooie, eigen, leekje mar. Ik kende zijn Oudergie. Het is een buster, waarlijk bar. Ik rijd, van ik van Jerveen. Ik ga Siep van der Ploeg. En van Siep van der Ploeg stappen we over naar Ierland. De groep Barleycorn zingt een prachtige ballet over een Ierse schone, The Rose of Allendale. Oh, the, sky was, clear, the moon was fair, no came over. sight and fragrance fill the veil by far the sweetest flower De Rose of Allendale, een uptempo nummer hierna. En daarvoor staat klaar Helen Fischer, de Duitse superstar... met Atemloos door die Nacht. Laat los, doe die nacht. Uh, ook in het tweede uur een reggae-nummer. Dit keer van Dillinger. Eigenlijk genaamd Lester Bullock. Een uh, Jamaicanse re reggae-artiest. Dus from Jamaica. En hij zingt het nummer met de uh, wat bijzondere titel... Crabs in my pants. Dillinger met crabs in my pants. Nou, hij liever dan ik. Ja, beste luisteraars... Uh, het loopt alweer tegen de klok van 12. En dat uh, houdt in... dat we alweer aan het laatste... nummer van deze twee muzikale uren... aangekomen zijn. Eh... Uh, maar voordat ik ga afsluiten... wil ik u graag nog wijzen op de uitzending... die ik aanstaande vrijdag weer van 10 tot 12 met Maya maak. Uh, de Twee Toeristenuren, een programma met name gericht... op de vakantiegasten die onze mooie plaats Zandvoort bezoeken. En uh, die er ook verblijven. Uh, het wordt alweer het laatste toeristisch programma. Want uh, vanaf aanstaand weekend is het hoogseizoen eigenlijk weer voorbij en gaan we weer over naar een andere orde. Maar voor aanstaande vrijdag hebben we dus nog een leuk programma in petto... met een aantal toeristische tips. Dat gezegd hebbende was dit het eind van het programma... en zoals te doen gebruikelijk sluit ik af met de Pasadena Dream Band en het nummer Zandvoort.